Gemeente, we stellen ons vanmorgen ook onder de tucht en de belofte van Gods Heilige Wet die vanmorgen tot ons komt vanuit Deuteronomium 5 en de samenvatting uit Deuteronomium 6. En na het amen zingen wij op Psalm 65 daar van het tweede vers als antwoord een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2 na de wetslezing.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 en zult u niet laten gelusten door het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn ost, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere onze God, die vatte al zijn geboden samen en zei tegen Israël en vanmorgen ook tegen ons, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben